Een rechter in Zwolle, naar wie een onderzoek loopt... heeft zelf zijn werkzaamheden neergelegd. Toen OM is een onderzoek gestart naar hem en een officier van justitie. De twee zouden ongeoorloofd in het systeem van justitie... hebben gekeken naar het strafblad van iemand. Die gegevens zijn daarna gedeeld met vrienden van de rechter. De persoon in kwestie heeft aangifte gedaan tegen de rechter in Zwolle. De officier van justitie is door het OM op non-actief gesteld. Het negatief reisadvies voor Egypte is nog steeds van kracht. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het advies niet aangepast... na het aftreden van president Mubarak. Nederlandse reisorganisaties willen reizen naar Egyptische vakantiebestemmingen... langzaam weer opvoeren als het negatief advies wordt opgeheven. Transavia verwacht in elk geval deze maand nog geen vluchten uit te voeren. Op het agierplein in Cairo staat nog altijd een harde kern van demonstranten. Ze willen net zo lang blijven tot het leger politieke hervormingen doorvoert. Ook willen ze dat burgers worden betrokken bij het hervormingsproces. De avondklok, die inging om 8 uur s'avonds, maar toch al massaal werd genegeerd... is volgens berichten op de staatstelevisie verruimd van middernacht tot 6 uur s ochtends. Het leger is begonnen met het opruimen van de barricades die de toegang versperden tot het plein. In Amsterdam is de eerste Amerikaanse cent geveild voor een kleine 48.000 euro. Zo'n 15.000 euro meer dan verwacht. De cent werd in 1793 geslagen... Het was de allereerste munt bestemd voor circulatie die in Amerika werd geslagen. Het kooprecentje komt uit een partij Amerikaanse munten... die een paar jaar geleden werd gevonden. De munt was destijds niet populair omdat er ketens op zijn afgebeeld... die de eenheid tussen de 15 staten moesten benadrukken. Maar de meeste Amerikanen zagen het als een verwijzing naar slavernij. Het weer bewolkt, bijna overal regen, verder grote temperatuurverschillen. In Groningen maximaal 3 graden, in Limburg zo'n 12 bij een stevige wind. Morgen wisselend bewolkt en droog, maximaal 10 graden dan. Dit was het NOS-journaal. ANWB verkeersinformatie: op de A1 Amsterdam-Amersfoort is er een ongeluk gebeurd tussen de afrit Gooi Meer en Laren. staat 5 kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht. Aan de andere kant van de vangrail staat er op die plek 2 kilometer file. Dat is de kijkersfile a 58 vlissingenbergen op zoom Daar staat het vast tussen Ierseke en Rilland over twee kilometer. Ze zijn nog steeds bezig met het bergen van een vrachtwagen. De weg is afgesloten tussen Rilland en het knooppunt Markizaat. Verkeer kan het beste omrijden via Zierikzee. Dat betekent dus over de Zeelandbrug. Bij Breda op de A58 in de richting van Tilburg zijn er werkzaamheden. Tussen het knooppunt Galder en het knooppunt sint Annabos. staat er zes kilometer file en zijn er twee rijstroken dicht. Het verkeer kan het beste omrijden via de noordkant van Breda... Over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 Dit is Radio 1. Tros in bedrijf. Tineke Verburg en Peter de Bie. Vijf minuten over twee. Welkom... Terug bij Trots in Bedrijf. Het programma op Radio 1 over ondernemend Nederland. En tot half drie gaan we het over maar één ding hebben. Wat voor mensen een belangrijk iets is. Namelijk de liefde. Maar het gaat over ondernemen in de liefde. Ja, maandag is het Valentijnsdag. En dat is een dag waarop je je grote liefde extra hoort te verwennen. Doe jij dat ook, Peter? Heb ik al gedaan. Dan <laughs> was iets te vroeg. Ja, nee, die, die mensen, ik, ik had iets besteld. <laughs> het kwam me dag vijf te vroeg. Ja, dat ging ook waar? niet. Ja, en, en, en degene die, aan wie het bedoeld was, die zei: Goh, wat leuk, ik krijg hier reclamemateriaal. Ik zeg: Kijk, dames, goed. Nou ja, goed. <laughs> Helemaal in de mist, ja. de, de mist ingegaan. Nou, in ieder geval, het is de bedoeling dat je op die dag, maandag dus, je grote liefde extra verwendt. Maar dan moet je die liefde natuurlijk wel hebben gevonden. Nederland telt ruim 2,5 miljoen singles. En aan hun zoek, zoektocht naar echte liefde valt een hoop geld te verdienen. Dat blijkt uit het feit dat er in Nederland zo'n 200 datingsites bestaan. En meer dan 300 relatiebemiddelingsbureaus. Nou, tot half drie praten we over ondernemen in de liefde. Dat doen we met Erik Klaassen van vergelijkingssite starttodate.nl... Paula Steenbergen van relatiebemiddelingsbureau Puur... en Frank van Viegen van de gratis datingsite pike.nl. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Erik, bedacht. ik begin maar even met jou. Uh, in 2004... Ja, ik zeg jou, want het is een hele jonge man. <laughs> uh, in 2004 uh, zag je een gat in de markt... Uh, nou, Er bestonden natuurlijk al vergelijkingssites voor hotels, voor vliegreizen, telefoonabonnementen, uh, maar niet voor datingsites. Hoe kwam je eigenlijk op dat idee? Nee, ik kwam er eigenlijk bij toeval achter dat er ongeveer 200 datingsites waren op dat moment al. En online dating was toen heel erg uh, in opkomst, was in Amerika al iets uh, populairder dan in Europa. En je zag dat het ook in Nederland toen uh, steeds meer gebruikt werd. Um, en al zoekende dacht ik van hoe kun je nou als single je weg vinden in al die verschillende datingsites? Ben ik dat eens in kaart gaan brengen? Toen kwam ik erachter dat er ook een heleboel slechte sites zijn. En sites die niet goed uh, omgaan met hun leden. En van die sites die dat wel goed doen, daar heb ik eigenlijk een vergelijkingssite van gemaakt. Dus, die oh, heb ik dus, dus je hebt degene die het al niet goed doen, niet eens meegenomen op die nee, vergelijkingssite? Nee, er zijn een aantal basiscriteria waar een datingsite aan moet voldoen voordat hij op start-to-date komt. Bijvoorbeeld dat ze een eigen klantenservice hebben, dat je er in ieder geval even gratis kunt rondkijken. Dat ze controleren op fakers. Zo zijn er nog een aantal criteria, daar moet het is wel echt aan voldoende. Maar en je dat... zou juist zeggen: als mensen willen vergelijken, dat jij op zo'n site moet laten zien van jongens, maar die deugen niet. En... Ja, ik wil juist uh, zeg maar een beetje orde in de chaos uh, scheppen. En als ik dan weer al die sites laat zien, dan ben ik bang dat mensen weer uh, de weg uh, kwijtraken. Dus maar, maar een, een aparte boevenparina, is dat geen goede? Aparte boeven, die bestaat wel. Dus, uh, er zijn een aantal websites zoals Fakerslijst, en dan worden echt alle. Alle foute mensen worden een beetje geblackmailed en aan de schandpaal uh, gehangen. Maar dat doe ik niet op mijn uh, website. Ik denk als je bij een goede site inschrijft... dat je heel weinig te maken hebt met die uh, boeven. Maar jullie site is er dus niet om te kijken wie zijn er goed of niet goed Want jij zegt ze moeten goed zijn, anders dan ja. hebben wij ze niet op onze ja. site. Maar uh, wat toon je dan? Nou, ik denk dat uh, je kunt op basis van een aantal criteria kun je de meest geschikte site kunt vinden. Dus bijvoorbeeld je opleidingsniveau, je leeftijd... En uh, je andere vereisten, zoals uh, vegetariërs willen misschien alleen daten met vegetariërs. Kun je beter op een vegetariërswebsite? Boeren, kwam uh, ik ook tegen bij jullie. Boeren ja. hebben, ja. Uh, Gothic Gothic. dating. Ja. Uh, alleenstaande moeders hebben een eigen site. Dus je hebt ook heel oh. veel niche-website. Ja. Um, en het verschilt een beetje per persoon wat je prettig vindt, welke site je prettig vindt. En daar stuur ik niet in. Sommige mensen willen graag gekoppeld worden. Uh, andere mensen zoeken liever zelf een uh, profiel uit. En je hebt mensen die willen heel specifiek alleen maar met nou, andere gothics daten. En je hebt mensen die zoeken van alles. Dus jullie, jullie site brengt uh, de goede dating sites uh, in beeld. Ja. En stuurt je naar degene die volgens jouw profiel het beste bij jou zou passen. Exact. Dat is ongeveer het ja. verhaal. Kun je die hele datingmarkt even kort schetsen? Wie zijn daar de grote spelers in? Uh, grote spelers, nou je hebt een, uh, ik, even de Nederlandse uh, markt. Yeah. Overigens de Europese markt is ongeveer 550 miljoen euro gaat daarin om. Het is best wel een, uh, een grote markt. Yeah. En als je naar Nederland kijkt, heb je eigenlijk een, uh, een groot aantal uh, van een, een beperkt aantal uh, betaalde sites. Zoals Relatieplanet, uh, uh, Parship, uh, Lexa. Dat zijn de uh, grote drie. Dat zijn uh, de, de grote bekende namen. Daarnaast heb je een aantal gratis datingsites... Die hebben een iets beperkter marketingbudget, zijn daarom iets minder bekend. Maar er zijn ook een paar hele grote, waaronder uh, Pike, uh, zit hier aan tafel. En, ja. uh, en Relatie Klik bijvoorbeeld is ook een grote gratis dating site. Ook hier aan tafel zit Paula Steenbergen sinds november. Een, een, een, ook zo'n clubje opgezet. Gestart, ja, uh, Dat er al sprake is van zo ongelooflijk veel van die, die uh, sites die dat doen. Betekent dat iedereen geld eruit heeft? Hè? Um, het is natuurlijk een, een, een, een kansrijke markt. Dus uh, ja, daar lopen miljoen, ruim 2,5 miljoen singles rond. Ja. Dus ja, er zijn wel veel mogelijkheden. Ja. En jij wil met die sites wil je niet zoveel te maken hebben. Je hebt echt een bureau, hè? Ja. Nou, dat is een, een duidelijke keuze die wij uh, hebben gemaakt, Carolien en ik. We doen het met z'n tweeën. En we hebben gezien dat uh, inderdaad internetdating een, een hele, hele populaire markt is. Maar we hebben daardoor ook gezien dat er, dat er ook veel mensen zijn... die behoefte hebben aan een stuk persoonlijk contact... en het, het niet zelf willen doen. Wat en, is jullie werkwijze precies? Uh, ons werkwijze is dat wij uh, echt doelgericht voor onze klanten op zoek gaan, onze klanten kennen. Dus ik kom bij jullie, ik krijg een intakegesprek, ja, vertel, ja. uh, psychologische testen, wat? Nee, het is zo dat je kunt in eerste instantie bij ons komen om kennis te maken met ons. En als je zegt, nou, dat, dat uh, spreekt me aan, want het is natuurlijk ook belangrijk dat je je thuis voelt bij het bureau. Het bureau zelf moet je ook aanspreken. Dan gaan we inderdaad een intakegesprek hebben. En die is meestal zo anderhalf, twee uur. En dan kijken we naar heden, verleden. Uh, we kijken naar je karakter. We kijken naar hobby's, werkervaring, uh, opleidingen. Hoe is de relatie met je ouders, familie? Uh, hoe zie je de toekomst met een nieuwe partner? Hoe, was, uh, hoe waren je, je, je relaties? Dus van alles wordt uh, besproken. En op basis daarvan maken wij een profiel. En uh, daarin gaan we ook vertrouwelijk met de gegevens om. Hè? Dus... Doen mensen er niet veel uh, beter voor als dat ze eigenlijk zijn in gesprek? Nou, um, ik zie de mensen, mm. ik spreek ze. En als ze dat zouden doen, dan zou dat toch wel uh, naar voren komen. Uh, dan zou het al, al wel bij, bij een date naar voren komen. Wie ben je om via zo'n systeem mensen te kunnen matchen? Heb je psychologie gestudeerd? De, of? Nee, ik heb geen psychologie uh, gestudeerd. Veel vriendjes gehad. Zelf... Uh, <laughs> nou, nee, nee. Oh, twee, nee. twee duurzame relaties achteraf. Oh, ja. Dat zeggen ze <laughs> allemaal, hoor. Bij mij zou je er niet in komen. <laughs> Dank je. Um, um, um, wat was je vraag? Was ja, het? Ja, da, da, da, kijk, dat gaat het al. Hier, zo makkelijk ben je van een gesprek af te nee, zeker Jij niet. moet beoordelen zeker of die niet. mensen een beetje... Ja, okay, dat, daar waren we. Je was geen psycholoog. Nee, nee, ik ben geen psycholoog. Ik heb jarenlang in de makelaardijen in een vastgoed gezeten. Makelaardijen ook bemiddeling natuurlijk. Ja. Altijd bemiddelen. En daarom vind ik ook het persoonlijk bemiddelen. Het persoonlijk contact. Het actief op zoek gaan voor je klant. Je, land, je klant ook leren kennen gedurende het selectieproces. Oh. En dan uh, samen op zoek gaan. Je Klinkt dat ontzettend samen arbeidsintensief. Dat is het inderdaad. Ja. En wat peker. kost dat dan? Want het dat zal wel duur zijn als het arbeidsintensief is. Um, ja, duur. duur. Het is maar hoe je het bekijkt. Ja. Maar het is inderdaad heel erg arbeidsintensief. En we moeten ook natuurlijk uh, ons klantenbestand laten groeien. Ja. Dus ook he, veel adverteren en veel kosten maken. En het is inderdaad, het kost veel uren, omdat je Wat ook kost het? contact hebt met je klanten. Voor een half jaar kost het bij ons 795 euro, Holy inclusief Peter. Cow. En voor een jaar... Uh, 1195 Ja, maar dan euro. komt de prins. Vind ik echt een... Ja, maar dan komt de prins. En, en weet je wat een wit paard kost? <lacht> ja. ja. Nou, die garantie heb je niet, hè? Dat is wel jammer. Nee, je hebt, wij geven geen garanties. Want nee. je hebt met mensen te maken. En ja. dat, dat kan gewoon okay. niet. Even naar Frank uh, van Viegen. Uh, zes jaar geleden uh, was je student informatica. Samen met een studiegenoot uh, richtte je de gratis datingsite pike.nl op. Uh, hoe kwamen jullie op dat idee? Want wat, wat is dat anders dan anders? Uh, we neerden vanuit wat wij uh, binnen onze studie graag deden. En dat was uh, kunstmatige intelligentie. Dat was de afstudeerrichting uh, van mijn uh, compagnon. Uh -huh. uh, en dat was ook voor mij een interessegebied. Dus toen wij na onze studie dachten van uh, we gaan niet voor een baas werken, we gaan zelf iets doen. Uh, wilden we in de kunstmatige intelligentie verder. En toen kwamen we op het idee, zou het nou mogelijk zijn om uh, mensen aan elkaar te koppelen. Uh, aan de hand van een uh, kunstmatig intelligent, dus een zelflerend computersysteem. Nou, denk je, weet je wat, doen we even een proefprojectje, gaan we even doen. Dan zijn we drie maanden mee bezig. En dan gaan we andere dingen doen. Nou, inmiddels is het zes jaar verder. Uh, maar leg even uit ge... hoe dat werkt ja, dan, hè? Ja, he? graag. Dus dan heb je een heleboel gegevens van mensen nodig. Klopt. En hoe zijn jullie daaraan gekomen, aan die gegevens van een heleboel mensen? Hoeveel waren dat uh, Nou, dat worden er nog steeds, steeds meer. Uh, want kijk, daar hebben we die, uh, die datingsite, hadden we daar in instantie voor nodig al. Uh, wat He, we doen... Heb je bestanden en profielen gekocht? Nee, nee hoor. Nee, we, we zijn dat vanaf de grond gaan opbouwen met vrienden en kennis. En, uh, en, uh, dat begint klein. En in het begin was er dus ook nog geen kunstmatige intelligentie. Hey, want dat is een beetje een kip-ei-probleem. Wanneer ontstaat de kunstmatige intelligentie? Bij hoeveel mensen zeg je nou nu werkt het, want het systeem klopt? Nou, we hebben het systeem met daadwerkelijk kunstmatige intelligentie hebben ingevoerd toen we zo'n uh, 10.000 leden hadden. Uh, Bij 10.000 leden? Ja. En, dan, en hoe werkt dat dan met die Artificial Intelligence? Uh, dat werkt als volgt. Mensen vullen een lange vragenlijst in als, uh, als ze zich aanmelden. Uh, of nou, Lang valt eigenlijk ook nog wel mee. Uh, en die vragenlijsten worden naast elkaar gelegd tussen mensen. Vervolgens als mensen aan elkaar worden voorgesteld... vragen we na een tijdje, vraagt de site... is dit nou een goede match? He, is, is het leuk om met deze persoon te praten? Zie je hier iets in? Nou, die informatie die wordt allemaal teruggekoppeld het systeem in en het systeem gaat daar vervolgens verbanden proberen te zoeken in die vragenlijsten van die twee mensen. He, dus wat maakt nou dat deze twee mensen blijkbaar goed bij elkaar passen? Dus als een man opgeeft uh, ik heb een goldcard van American Express, dan krijgt hij wel iemand uh, die van shoppen houdt uh, toegewezen? Of? Uh, dat zou een hele goede zijn, die vraag stellen we alleen niet. Oh, <laughs> ja. moet je wel doen? <laughs> nou, misschien wel. Ja, nee, Maar over wat voor dingen gaat het? Uh, dat gaat over van alles. Het, het kunnen hele praktische dingen zijn. Uh, gewoon afstand, opleidingsniveau, leeftijd. Uh, Ze moeten allebei van schaken houden. Maar dat kan ook inderdaad. Inter interesses kunnen, kunnen van belang zijn. Uh, maar persoonlijkheidskenmerken kunnen ook van belang zijn. Uh, en en wat daar de vraag in is, moet het hetzelfde zijn of moet het juist verschillen? Hè? Zeker qua persoonlijkheid. Ze zeggen wel opposite subtract, maar het tegengestelde wordt ook wel eens beweerd. Dus wat is het nou? nou? En dat probeert het systeem te achterhalen... Dus en daar de juiste balans in te vinden. De computer verwijst je door naar je eventuele partner... om mee te gaan chatten enzovoort. Klopt, daar hebben jullie helemaal de hand niet. En wat is nog meer anders bij jullie dan bij anderen? Um, op onze site vind je geen profieltjes van, uh, van mensen. Geen foto's, hè? Ook geen foto's. Dus Next. je kan niet onmiddellijk uh, denken... nou, kan precies. mij het scheiden scheiden dat de lagere school uh, twee jaar heeft en verder... Uh, hè? Uh, we, we hebben graag dat mensen zich ietsje meer verdiepen in de mensen die ze, die ze online treffen bij ons. Uh, op het moment dat je meteen foto's zou zien van de ander, uh, dan wordt de verleiding voor veel mensen heel erg groot om te zeggen van, nou ja, ik val toch eigenlijk meer op blond. Uh, en dan meteen maar naar de volgende te gaan kijken. Uh -huh. Terwijl het verder misschien wel een fantastisch goede match is. Uh, dus wij hebben dat mensen iets meer met elkaar gaan praten. En hoe werkt dat dan? Die, die, die, die foto die krijg je op zeker moment wel? Of Klopt. Hoe gaat dat? Je, je ziet vanaf het begin een uh, wat wazige foto. En naarmate je eventjes met elkaar aan het praten bent, gewoon online... Uh, wordt die foto steeds ietsje scherper. <laughs> wat geestig. En iemand die zegt, ja dag, die tijd die heb ik niet om daar zo lang over na te denken. Daar verdienen we ons geld aan. <laughs> Want hoe werkt dat dan? Uh, mensen die daar het geduld niet voor hebben, die kunnen eigenlijk vals spelen. Uh, en die betalen dan een klein bedragje. Uh, en dan wordt die foto wel meteen... Scherper. Wat is bedragje? Uh, ik meen dat het omgekeerd 60 cent is. Nou ja, ik meen dat weet ik toch. Ja, nee, het, het, is, ja het, is, het is 30 credits, rekenen wij het af. En je oh, kan credits okay. die koop je dan weer in. Hey, en even nog, hoe lang duurt het totdat die foto goed zichtbaar wordt? Uh, ik denk dat je daar ongeveer 10 minuten aan het uh, 10 minuten? Hebt. Ja. Ja, dan ben je ook wel redelijk uh, ja. sufgetypt. Ja. Ja, ja, maar de meeste mensen vinden dat helemaal geen probleem. Veel mensen vinden het juist leuk om, elkaar, om, uh, om anderen te leren kennen. We komen er zo nog uitgebreid op terug. Uh, we gaan dan uh, verder over het vinden van uh, echte liefde. Nou, zodra die uh, liefde ook echt gevonden is... en het huwelijk eraan komt... dan liggen er weer hele nieuwe kansen voor ondernemers. Onze verslaggever Misha Blok bezocht taartenatelier Sweet Things in Zeist... sprak daar met eigenaar Patricia de Groot over de bruidstaartenbranche. Op een draaischijf een, een prachtige taart. Wat ben je aan het doen? Ik uh, ben deze taart aan het crumcoaten. Dat is gewoon een crème uh, om, de, om de basis van de taart heen doen. Om te zorgen dat die straks uh, mooi strak is en, uh, en mooi uh, bekleed kan worden. Want is dit echt een, uh, een meisjesdroom die uitkomt? Dat je de hele dag taarten mag bakken? Het is zo leuk. Lekker creatief bezig zijn. Ja, beseffen dat je deel uit mag maken. Vooral met de bruiloften. Van een heel mooi bijzonder moment. Is er is heel veel concurrentie in de bruidstaartbusiness. Je hebt heel veel banketbakkers... die uh, mooie klassieke uh, witte taarten maken met een heel mooi klassiek roosje erop... Ja, dat zijn wij niet. Uh, dus het concept wat wij hebben uh, is nog redelijk uniek in Nederland. Dus wat dat betreft uh, is er nog voor ons een hele grote markt. Uh, die wordt natuurlijk steeds, uh, steeds populairder, dus er komen steeds meer concurrenten bij. Uh, alleen wij, hebben, wij bestaan al vijf jaar. Ik denk dat wij die voorsprong wel zullen behouden. En wat zijn een beetje de bruidstaartentrends van uh, 2011? Ja, je ziet toch wel meer dat uh, ja, hij heet de Madheader. Dat is een, uh, uh, een taart die eigenlijk, eigenlijk er een beetje uitziet doordat hij in elkaar gezakt is. Uh, dat is eigenlijk een van de moeilijkste taarten om te maken. Want hij moet natuurlijk niet in elkaar zakken. Uh, die wordt steeds populairder. En we merken dat uh, de cupcakejes eigenlijk uh, groot aan het worden zijn. In plaats van een taart uh, een hele standaard volgezet met, uh, met allemaal cupcakejes. En dan een klein taartje erbovenop als aansnijmomentje nog steeds. Hallo, hoi Hi. Patricia. Marianne. Hoi Sander. Hoi Patricia. Kom verder. Ja. Leuk dat jullie er zijn. Dank je. Nou, je hebt uh, je Magazine al onder je arm. Weet je ja. al precies wat voor taart het moet gaan worden? Ja, ik heb hier een, een uh, eentje in staan die mij echt heel erg aansprak. Die heel vrolijk was. Ik zal hem even opzoeken. Kijk, dat is hem. Die vond ik heel vrolijk met de bloemetjes en de vlindertjes. Echt iets voor, uh, voor de lente. En ik vind het ook wel apart, want het zijn allemaal kleine cakejes in plaats van één grote taart. Het is helemaal 2011, cupcakes. Ik, uh, ik, ik heb het al uh, wat vaker gezien, inderdaad. Maar uh, ja, ik vind het ook wel heel erg leuk. Dus, uh, en dan kun je ook heel veel variëren. Het wordt een vrij uh, vrouwelijke taart zo te zien. Uh, heb je daar moeite mee? Nee hoor. Nee hoor. Soms moet je, heb ik mijn andere dingetjes weer. Hè. Dus uh, zo hou ik er een beetje tevreden. Hoe belangrijk is nou zo'n bruidstaart voor het, uh, voor het slagen van zo'n uh, huwelijksdag? Uh, nou ja, het, het hoort er wel bij natuurlijk. En, uh, ja, we willen met een klein clubje willen we de taart uh, gaan, uh, gaan aansnijden en uh, opeten. Ja, dus dat vind ik wel leuk als het dan echt een sprekende taart is. Tegenwoordig mensen die weten zo goed wat ze willen. Komen ze vaak hier binnen met een uh, met een foto van nou ja, die taart wil ik. Ja, en vaak wordt die hem dan niet. Nee, nee, nee. Ze, komen, ze hebben wel via het internet uh, komen ze met van allerlei foto's uh, aan. En dan uh, is het vaak, als je dan gaat vragen van maar wat vind je er dan mooi aan? dan hebben ze eigenlijk in iedere taart een element wat ze mooi vinden. En wat wij dan doen is dan gaan we echt met ze zitten. En dan gaan we bespreken van nou oké, okay, hoe kunnen we die elementen samenvoegen en een unieke taart voor jullie maken. Dit is meer een beetje de pastelkleuren. Willen jullie ja. iets meer, nog, nog iets meer knal in of zeggen van nou nee, dat vind ik eigenlijk wel, wel schattig. Dat, dat meer dat pastellerige. Ja, ik vind eigenlijk dit pastellerige wel mooi, want het is die knalkleuren dan denk ik maar aan de zomer en het pastellerige is wat rustiger. Dat vind ik wat meer bij de lente passen. We hebben in het, uh, het midden ligt onze uh, worteltjes taart... met een witte chocolade, roomcreme en pecannoten. Dan hebben we slagroom en karamel. Hazelnotencreme en geroosterde hazelnoten. En dan hebben we hier nog een keertje die frambozen uh, en slagroom. Uh, maar dan in de chocoladeversie. Ja? Okay. Nou, dus ik ga, uh, ga lekker proeven. Ja. Dankjewel. Ja, ja, ja, ja. hè? <laughs> Wat wil je eens even proeven? Jij moet ook mee proeven. Hebt ja. En hoeveel procent van het budget is apart gelegd voor de taart? Um... Ja, wij zitten met ons budget, ik denk, max op 500 euro, zo'n beetje. Uh, dan zijn we met ongeveer 30 personen. En zitten jullie een beetje op één lijn als het gaat om het uitkiezen van uh, de taart? Nou, het uiterlijk zitten we verbazingwekkend op één lijn. <lacht> Want het is toch best een vrouwelijke taart geworden. Dus, uh, en qua smaak, ja, we hebben wel vrij uh, dezelfde smaak. Dus ik ben benieuwd of we straks bij hetzelfde smaakje uit gaan komen. De eerste relatietest? Nee, een van de vele relatietesten. <lacht> Een suikerzoete reportage van onze verslaggever Micha Blok. En ze bezocht daar de winkel Sweet Things in Zeist. Goed, in de studio praten we verder over ondernemen en de liefde. Doen we met Erik Klaassen van de vergelijkingssite start 2 date Paula Steenberger van Relatiebureau, Bemindelingsbureau Puur... en Frank van Vierge van de gratis datingsite pike.nl. We hebben al iets vernomen over de verdienmodellen. Paula, bij jou was het 750? Of zo 795 euro voor 6 zes maanden, ja. Oké, okay, nou, die 45 euro... <laughs> ja, dat had, ik dacht nog maar al afgepraat nee. te hebben voor ons luisteren speciaal... maar dat is dus voor te gaan. Uh, Frank van Viergen vertelde 60 eurocent ongeveer als je de foto iets sneller wil zien. Uh, dat moet in hele grote aantallen gaan, anders kan je geen cent aan verdienen, lijkt mij. Uh, ja, dat is zo. Ja. Uh, we hebben meer dan 100.000 leden op het moment. Maar het aardige is dat het grootste deel van die leden, die betaalt eigenlijk daar nooit wat voor. Ah. Dus we zijn echt een gratis site. Mensen kunnen uh, heel veel plezier op die site hebben en leuke mensen ontmoeten. Baf, 60 cent. Precies, het is echt voor de ongeduldige mensen die betalen. En de Erik die heeft een vergelijkingstijd, Waar ja. verdien jij je geld aan? Uh, nou, op start of date staat eigenlijk geen uh, reclame. Althans, bijna niet. Je kunt wel een single-reis ook uh, bestellen. Maar dat is echt minimaal uh, wat ik daaraan verdien. Nou, eigenlijk, uh, als ik nu terugkijk, het meeste heb ik verdiend aan het geven van adviezen aan uh, datingsites. Dus ik help ook, want ik al die sites Aha. zie, weet ik inmiddels wat goede sites zijn wat minder goed werkt. Hm. Uh, je dus je zegt tegen ze, je hebt een uh, onbetrouwbaar imago. Doe eens dit en dit. Ja, het kan gaan over het imago, het kan gaan over het concept van de site zelf. Soms oh. help ik met het zoeken oh. van investeerders. Andere mensen zijn uh, die twijfelen welke software ze zeg maar, moeten gebruiken om een datingsite op te zetten. En, uh, en die adviezen zijn op maat. Dus, daar, dus ja, Je vertelt ze hoe ze dat moeten doen en vervolgens moeten ze betalen... als ze bij jou op de vergelijkingssite staan... Nee, daar, dat vind ik niet. nee, op de, op de vergelijkingssite staan kost geen geld. Nee. Een van de grote problemen bij het dat hele datingssite gedoe is... dat mensen ook wel het gevoel hebben... ja, we worden ook belazend waar we bij staan. Hè? Dat, dat, dat is, het heeft gewoon ook een slechte naam. Ja, zeker. Wat, wat doen jullie daaraan? Pike uh, zorgen dat we geen slechte naam krijgen. Ja, kijk, er, er zitten best wel veel spelers in de markt, denk ik, die uh, echt rotte appels zijn. Ja, uh, dat zijn 70 jaren die, die voordoen als 24 jarige blondine het aan de kerel is? Oké, okay, ik, ik begreep de vraag even verkeerd. Ik had het over de dating sites die ja? rotte appels zijn. Uh, maar je hebt inderdaad op de dating sites ook mensen die de rotte appels zijn. Uh, ja, nou, en we, de dating sites die dat to uh, uh, tolereren. Een dating sites dat tolereren. Uh, het is natuurlijk ook moeilijk om dat als uh, dating site automatisch op te sporen. En wat, wat dat betreft heeft, uh, heeft de offline dating, zoals de dame naast mij doet, uh, uh, daar een voordeel. Uh, voor een dating site is dat lastig. Hoe ga je na of iemand uh, inderdaad een 20-jarige blondine is en niet een 70-jarige man? Mm -hmm. uh, maar je, je kan dat uh, wel voor een groot deel uh, ja, in de kiem uh, smoren door. Uh, uh, door daar fel op te zijn op het moment dat leden uh, aangeven... Hey, dit klopt misschien niet, of als foto's sowieso... toch wel erg verdacht uh, uh, op een fotomodel lijken. Ja, dan moet je daar gewoon snel bovenop zitten. Ja. Jullie, uh, nou, we hebben hier dus een, een dating site en een echt bemiddelingsbureau. Um, even aan jullie alle drie, hoor. Wie denkt dat hij de kans op ware liefde... dat hij daar uh, het beste middel voor heeft? Paula, jij, want je zegt... wij we kennen mensen ja. echt, we hebben ze in uh, de ogen gekeken. Wij zijn natuurlijk wel echt doelgericht voor onze klanten bezig en... Uh begeleiden en adviseren ze tijdens die zoektocht... waardoor we ze nog beter leren kennen. Dus ik denk dat de kans op uh, het vinden van je ware liefde... bij relatiebemiddeling best groot is. Maar in garanties kun je niet praten... want je hebt met mensen nee. te maken met gevoelens. Maar dus... jij kunt het tenminste nog meten. Jij weet waarschijnlijk of mensen echt een match gevonden hebben. Absoluut, en als ze dan... Absoluut hoe lang we krijgen ze... daarna feedback. En ja. zij vertellen ons van het is niets of het was geweldig. Absoluut. Hoe lang moeten ze bij elkaar blijven dat je zegt... dat was een succesvolle match? Het beste is natuurlijk als er een duurzame relatie ja. uitkomt. En kijk mensen, als mensen bij ons voor twaalf maanden zich inschrijven... en ze zeggen na twee maanden, ik heb iemand... en haal, zet mij maar in de wachtkamer, uh -huh. zoals wij dat noemen. En ze komen na vier maanden terug, ja, dan uh, heeft het niet gewerkt. En dan nee. gaan wij weer verder voor ze, die periode. Maar door we, we streven natuurlijk naar een, naar, een, naar een duurzame relatie. Dus Want voor dat geld dat is. kun je die garantie al bijna geven garanties geven. Nee. Hoe zit dat dan op de dating sites? Want daar kun je helemaal niet meten uh, wat het succespercentage is. Mm, Erik? Nou ja, dat kun je, kun je ten dele wel meten. Als je, als je weet dat nou, mensen. Mensen veel gaan contact gewoon van de, de site af. Ja. Of, en dat, we, dat ja. wil helemaal niet zeggen nee, dat ze dan niemand gevonden hebben. Ja. Nou weet je niet, je hebt een aantal websites die er wel steekproeven en onderzoeken om te kijken van nou, ja. hoeveel mensen vinden elkaar nou eigenlijk. Ja, Maar weet... dan rapporteren ze zelf, dus ze liegen dat ze barsten. Het is een, ik weet wel een onafhankelijk onderzoek uit uh, Amerika dat daar inmiddels, hangt een beetje vanaf welk onderzoek uh, je ja, pleegt maar dat is ongeveer 10% van de mensen die vindt een partner via internet. Hmm. Dus dat... En Frank, hoe weet jij nou bijvoorbeeld dat jouw artificial intelligence, uh, jouw computer, het beter doet dan een gewone datingsite? Uh, heel moeilijk, nee niet. Het, is, uh, niet. het is wat je zegt, het is waar. Het is heel moeilijk om achteraf na te gaan of mensen een relatie eraan hebben overgehouden. Want ze loggen gewoon niet meer in. Of ze loggen nog wel in omdat ze het nog steeds leuk vinden om, om via de site met elkaar te praten bijvoorbeeld. Uh, en daarnaast, ook al hadden we van onszelf die gegevens, dan nog heb je die gegevens van concurrenten niet. Nee, uh, dus je kunt het ja, ook totaal niet vergelijken. In cijfers is het heel erg moeilijk sparren met de concurrentie, ja. Ja. ja. En hebben jullie, uh, uh, heb je zelf ervaring op een datingsite? Ik heb het uiteraard wel uh, even moeten proberen. Want je ja. doet een vergelijkingssite, dus dan moet je dat zelf ook hebben ja, gedaan. Ja, ja. dus ik, ik heb het ook gedaan. Ik, uh, om op je vraag in te gaan, ik denk dat er verschillende soorten mensen zijn. En sommige mensen vinden het prettig om begeleid te worden in het vinden van een partner. En andere mensen die vinden, die denken dat ze wel heel goed zelf een, een partner kunnen uitzoeken. Ja, en allemaal gelukkig in de liefde verder. Ja. ja, via eigen site natuurlijk. Ja, het Wat maar. kunnen ze liegen? liegen dat ze barsten. Nou. In ieder geval wens ik jullie allemaal een hele fijne Valentijnsdag aanstaande maandag. Hartelijk bedankt. Erik Klaassen van vergelijkingssite starttodate.nl Paula Steenberg van Pure Relatiebemiddeling en Frank van Viegen van de gratis datingsite pike.nl Mag ik er nog even bij en, zeggen dat, dat P-A-I-Q gespeeld is? Want dit is geen naam voor radio. P-A-I-Q.nl. Pike. Dank je wel. Inderdaad, en we spraken met hen over ondernemen in de liefde. Informatie uit het programma is terug te vinden op onze website www.trossing.nl. teletekstpagina 257. Hartelijk dank voor het luisteren. Wat ons betreft, tot volgende week. Na half drie opium van de avond. En nu nieuws met Martijn Nijhuis. Radio 1 Het NOS Journaal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 De rechter zou samen met een officier van justitie ongeoorloofd... het strafblad van iemand hebben bekeken en hebben gedeeld. De officier van justitie is op non-actief gesteld. In Amsterdam is een zeer zeldzame munt geveild. De eerste Amerikaanse cent Hij leverde een kleine 48.000 euro op. Veel meer dan verwacht. De allereerste Amerikaanse cent werd in 1793 geslagen. En in Ahoy is de halve finale begonnen van het ABN amro tennistoernooi tussen de Fransman Tsonga en de Kroaat Lubicic. In Rotterdam is verslaggever Jan Roels. Ja, het is 2-2 in de eerste set. Nog geen breaks tussen Jovovri Tsonga, de nummer 25 van de wereld... en Jubicic, de nummer 15, de Kroaat die al twee keer eerder hier in de finale stond. Hij verloor van Federer in 2005 en van Juschny in 2007. Maar de Kroaat is zo even gebroken. En dus leidt Joevrit Tsonga, de Fransman, met 3-2 in de eerste set.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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Opium vanuit uh, de Carré. We zitten in de amstel uh, Dat is in, in, uh, aan de Amstel, is dat. als u in de buurt bent, komt u even langs. Het is buiten, is het hartstikke koud. Dat wil zeggen, dat ligt er een beetje aan waar u bent in Nederland. Want uh, de ene plaats is het 3 graden, geloof ik, in Groningen. 12 in Limburg. Nou, hier houden we het op een behagelijke 19. Maar misschien dat het met de mooie live muziek straks nog wel 10 graden warmer wordt. Die hebben wij te gast tot half vijf. Uh, Connie Palme die komt over haar bijdrage aan Saint-Amour, de literaire tour, uh, praten. Uh, winnaar van de, B de uh, BNG Nieuwe Literatuurprijs, Gustave Peek, die komt hier ook. Annette Embrechts komt vertellen over toneel- en dansvoorstellingen die ze heeft gezien. Cornel Maas komt langs. Tonko Grever, de directeur en conservator van Museum van Loon, over Therese Schwarzen. Uh, de virtuele vitrine hebben we natuurlijk. En 80 seconden latent talent uit België. En nu aan tafel Sam Drucker over Picasso. Je was vorig jaar kunstenaar van het jaar, hè? Ik ben het vorig jaar benoemd, maar het gaat over dit jaar. Dus je bent het nu nog Ik steeds. Ik uh, nu pas. Ik heb de kunstenaar van het jaar aan tafel. Geweldig. En voordat we over Picasso gaan praten, even iets geheel anders. Want uh, deze week was in het nieuws dat het Rijksmuseum... dat uh, hierbiedwaardige instituut... heeft een, uh, een uh, kunstenaar, Anson Kiever... niet de eerste de beste uh, opdracht gegeven... om uh, zich te laten inspireren door de Nachtwacht. Nou, dat hebben ze geweten. Ze hebben nu uh, iets gekregen dat bestaat uit... Ja, beschrijf jij het eens. Hoe ziet het eruit? Ja, wat ik goed begrijp, wat ik begrepen heb uit de krant is dat het om drie grote vitrines gaat. De linker en de rechter uh, zitten de uh, zonnebloemen. Dat uh -huh. zullen wel gedroogde of nep zijn. Ja. En in het midden zit, staat een uh, klapstoeltje. En het heet uh, geloof ik Laberkeuze. Laberkeuze, ja. ja. En uh, dat is weer een schilderij van een dame die een wiegje heen en weer wiegt van, van Gogh. Ja, en zonnebloemen doen me ook heel erg sterk, sterk aan van Gogh denken. Ja. Het is... Uh, Waar is, bon. is de link met de nachtwacht? Ja, ik hou me hard vast. Maar ik heb gewoon toch een beetje het gevoel dat het er uh, toch een soort probleem is. Ofwel uh, dat er een misverstand is uh, geweest... of dat het gewoon om een uh, wanprestatie gaat. Uh, dat hij even geen inspiratie had, Kiefer, en dacht van weet je wat... Nou ja, hier, hier kijk, kom ik wel mee weg. Er is natuurlijk een, altijd ontzettend veel respect voor uh, grote kunstenaars. En dat is, dat is wel eens een probleem. Ik bedoel, mensen slikken soms alles... En als ik dan uh, de directeur van het Rijksmuseum hoor zeggen... Uh, ja, ik was erg verrast, ik vind het een ontzettend verrassend ding. En ja, je moet uh, nagaan, uh, de nachtwacht, dat is een ontzettend uh, monumentaal ding. En deze vitrines, die zijn ontzettend monumentaal. Hm. En dat dat dan de, de link moet zijn, dan vind ik dat ontzettend mager. Ja, maar kom, kom je hiermee weg, bedoel, als, als, als, als directeur van het Rijksmuseum? Of ja, moet je gewoon herkennen daar... van, kom, we zijn een beetje genaaid, of niet? We hebben het allemaal nog niet gezien, dus echt kunnen we er nog niet over nee, oordelen. Is... Maar ik... Dit, dit ruikt een beetje, toch een beetje naar de kleren van de keizer. Hm. Goed. Ik je, ruik krijgt... een beetje de kleren van de keizer. Krijgt dit een staartje, denk jij? Ik denk het wel. Ja, in welke zin? Nou, ik denk dat er heel veel uh, over geschreven gaat worden, ja. en dat er heel veel mensen uh, niet blij mee zijn. Ja. Nou, dat wachten we dan nog even af. We hebben het in ieder geval even gesignaleerd. Gaan wij naar de saxo voor Picasso? Natuurlijk, eerst nu de, de live muziek. Uh, vroeger was jazz iets van uh, oude heren en uh, dames met parelkettentjes. Maar die tijd is lang voorbij. Jazz is hot en de vertolkers die worden steeds jonger. Deze drie ook: Marije van Rijn, Caroline Kamp en Daan van Kasteren. Samen vormen zij en ze gaan nu zingen en spelen Scarlet May. Rain drops down my window.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 drops down my window, the dishes are done, the floor's cleaned up, I'm walking round in this empty house, outside my window, gray clouds, and baby, what you had to leave, it's getting lonesome here beneath my shirt you want somebody to keep you warm the days are cold and My bed, I'm making room for two Still drops down my window The laundry is drying My roof's gone flying And anytime now The walls will collapse It's all so clean But it's such a mess And baby What you had to leave It's getting lonesome Here beneath my sheet you want somebody to walk you home The street lights blue and away back... op de drums, schouder in de kamp op en Marije van Rijn, zang en toetsen. En Marije die gaat nu uh, op microfoon 2 plaats zitten. Je moet even hier gaan zitten, anders raken we helemaal in de war. Ja, uh, je, ik viel mij op. Jij zat echt met, met je ogen dicht te, te, te spelen. Hè? Ja. ja, dat is dat je het leuk vindt. Ja, zeker. Ja, ja, ja. en hè? ook een beetje om in mijn eigen wereldje te komen. Want uh, ja. als je zo'n liedje gaat vertolken, dan moet je er wel echt in zitten. Hmm. En... Ja. Ja. Het, het, het, het grappige is dat jij en Daan, de durmen, die kenden elkaar al in de middelbare school. Ja, ja, was het toen was... al duidelijk dat je, dat je de muziek in wilde? Ja, want ja. we zaten met z'n tweetjes... Uh, nou, eigenlijk begon het al in de brugklas, zaten we in de eerste, eerste schoolband. En uh, nou ja, Daan en ik zijn gewoon hele goede vrienden. We zijn altijd met elkaar in bandjes blijven spelen. Dus we hebben zelfs ook nog een periode gehad dat we in de pop-rock-stijl dingen hebben gedaan... En uh, nou is eigenlijk met z'n tweeën daar ook heel erg in verre gegroeid. En ja. Toen kwam uh, Caroline erbij. In, of, oh, toen uh, toen ja, ja, toen ja, kwamen kwam we eigenlijk. Kwam die jazz, ja, die zat al uh, op de jazzopleiding toen. Mm -hmm. En nee, Daan en ik zijn dus ook steeds meer naar de jazz Toegegroeid. Ja. Dus eigenlijk toen we wat ouder waren kwam, dat, kwamen we daarmee in aanraking. Toch en... wel wat ouder al, ja. ja. Wat hoe oud ben jij? Ja, ik ben 22. Ja. En, en wat, wat spreek je zo aan in die muziek? Want uh, rock en uh, weet ik veel wat is ook allemaal hartstikke leuk. Maar wat maakt ja. die jazz nou zo aantrekkelijk? Uh, de vrijheid. Hm. Ja, bij de jazz is, ik denk, een van de belangrijkste kenmerken... is, is de improvisatie in de jazz. Nou, dat is nu niet iets wat wij hebben gedaan, maar... Nee. Um, je bent wel in je manier van spelen en op elkaar reageren... Um, hoe je in zo'n liedje zit, je, je bent er heel vrij in. En daar, daar hou ik heel erg van in de, in de jazz. Je vindt uh, andere soorten muziek te, te veel? En, en, en, een pasvorm waar je moet passen? En, en, jazz kan ja, free, soms wel. Uh, ja, free nou, ik, ook weer niet, niet helemaal, helemaal, want, want nee. ik studeer wel klassiek piano. En daar ligt natuurlijk alles vast. Hm. Um, hoewel je... Ja ja. Ook hoor, wel een bepaalde, nou, ja ja ik hoor ik hoor ja je kan ook improviseren als je en ik weet niet wat de van Schubert of zo aan het spelen bent dan denk je toch van eventjes een uh, no, blue note tussendoor in november is een EP'tje van jullie uitgekomen met vier nummers maar ja. uh, je, je had er ook voor kunnen kiezen om gewoon even lekker door te werken en dan uh, met een volwaardig album te komen waarom deze eerste kennismaking die nou, ons geboden hebt wij zijn eigenlijk nog helemaal niet zo lang bezig met z'n drieën. Dus we zijn anderhalf jaar geleden begonnen. En uh, ja, wij wilden eigenlijk nog uh, meer verder groeien. Hm. En liedjes schrijven en spelen, kilometers maken. En uh, ja, we zijn toch gewoon nog steeds een beetje op zoek naar een bepaald geluid. Dus als er een album komt, kan het zijn dat het heel anders gaat klinken ook? Nou, dit, dit is het wel. Niet, niet heel anders, maar verder, verder in dezelfde richting. Ja, ja, ja. Ja. Laatste vraag de Scarlett May, waar komt die daar vandaan? Het is een combinatie van uh, van samensmelting van de namen van twee filmsterren. Scarlett Johansson en Mae West. En, en een van jullie twee lijkt meer op Mae West dan op Scarlett Johansson? Of? <laughs> nee, nee, nee. Dan ben jij uh... de, de, de Scarlett, denk ik, of niet? Nee. Nee, nee we oh. waren op zoek naar een naam die zou passen voor zowel een band... maar ook voor een singer-songwriter. Want in principe ben ik ook gewoon een meisje die liedjes schrijft achter de piano. En willen we ook ons in die hoek een beetje profileren. Ah, okay. En dus daarom zochten we naar een vrouwennaam ja die ook als een soort um, artiestennaam voor mij zou ah, kunnen... Dat, dat klinkt heel opportunistisch. Want dan is het net alsof je op de duur met die naam namen de haal kunt gaan... en dan tegen de andere twee kunt zeggen <laughs> van Likkie Doei. Niet? Nee hoor. Nee, dat is allemaal contractueel allemaal vastgelegd. En afspraken die staan nou, op papier. En... meer min of, min of meer. meer. Hey, wanneer kunnen we echt een, een echt album verwachten van jullie? Een echte CD? Nou, we hebben plannen om deze mm -hmm. zomer uh, dingen op te gaan nemen. Je trek je terug in de schuur en je gaat met z'n drieën verder. Ja, Fijn, ja precies. Dus hou ons in de gaten. Okay. En, en, en waar, waar spelen jullie nog? Binnenkort? Uh, binnenkort 25 februari spelen we in de Sugar Factory in Hier Amsterdam. We hmm. um, zijn ook binnenkort hoofdact in Rotterdam. Uh, dat is in dat Rotterdam? Is in Rotterdam, ja. precies. Dat is 10 april. Hmm. En voor de rest uh, kun je al onze optreden zien op www.scarletmee.nl. Oké, okay. goed, dankjewel. Uh, Marije, straks uh, nog twee nummers. Hè? Ja, goed, dankjewel. Dat was Marijn Verijn over Scarlett. May. U kunt, kunt ze nog uh, horen hier straks in, in Opium. Dan ga ik met uh, Sam over Picasso praten. Als 19-jarig broekie verhuilde Pablo Picasso Barcelona voor Parijs... waar hij gulzig leerde van tijdgenoten en voorgangers. En binnen zeven jaar vormde Picasso zelf de voorhoede van een uh, nieuwe avant-garde. De tentoonstelling Picasso in Parijs in het Van Gogh Museum... Die laat de geboorte van een virtuoos kunstenaar zien... Uh, ja, hij is, hij, is, hij is een van de iconen van de schilderkunst. Hoe, hoe kijk jij tegen zijn werk aan? Nou, ik vind dat je het heel mooi uh, zegt, want dat, uh, <laughs> zo is het natuurlijk ook. Yeah. Ik ben een ontzettende bewonderaar van Picasso. Uh, niet zo dat ik dan dat, dat werk uh, van mij zo lijkt op Picasso, maar hij is natuurlijk gewoon een. Uh, hij heeft inderdaad uh, grenzen verlegd en met name uh, op het gebied van die. Ja, dat, dat op het moment dat dat cubisme kwam. Ja, dat is een ontzettend uh, fantastische visie wat hij dan heeft. Hè? Dat hij gewoon, zeg maar, de, uh, wel, kijkt, hè? wel kijkt naar de werkelijkheid... maar die werkelijkheid uh, weer op, opnieuw uh, ordent. Ja, ja. En dat, uh, dat heeft uh, een, een uh, jarenlang fantastisch werk uh, geleverd, opgeleverd. Ja, ja. En, en het feit dat, dat hij nu nog steeds... want deze week is geloof ik weer een, een, een werk voor bijna 30 miljoen... over de toonbank gegaan. Uh, uh, hoe, hoe verklaar je dat dat nog steeds zo aanspreekt? Of heeft dat niks meer met de... de, de Artistieke kwaliteiten te maken, maar nou, meer met beleggen of kijk, zo. ja, Kijk, voor een gedeelte is Picasso natuurlijk belangrijk. Hè, wordt hij belangrijk gevonden? Gewoon mm -hmm. als een soort theoretisch uh, uh, fenomeen. Ja. Maar Picasso heeft ook ontzettend veel hele mooie en hele goede schilderijen gemaakt. Ja, en laten we wel zijn. Als er uh, een heleboel mensen zijn die een uh, heel mooi schilderij willen hebben... dan uh, wordt gaat de prijs omhoog. En het is ja. uh, een, uh, fantastisch dat dat ook nog steeds zo, uh, zo hoog zit. Hm. Ik uh, heb begrepen dat er ongeveer gemiddeld per jaar 80... Picasso-tentoonstellingen worden georganiseerd. Wereldwijd, ja. Dat is niet te Moet je je voorstellen. Ja, ja, zoveel werk is er en zo, zo, zo staat het nog steeds in de belangstelling. Ja. Dan gaan we naar die tentoonstelling in, in, in Amsterdam. Picasso in Parijs, heet hij. Uh, ja, die, die, die jongen komt als 19-jarige eraan. Uh, de wereld ligt niet meteen voor hem open. Hij moet zijn, zijn, zijn plek echt verwerven. Hoe doet hij dat? Ja, nou, uh, wat, wat wel meteen opvalt... is dat, uh, dat hij in Parijs al best wel een beetje bravoureig is. En dat hij, dat hij zelfverzekerd is. Uh, hij had, hoe jong hij ook was, in Barcelona toch al een bepaalde reputatie. Dus hij kwam daar echt zo van, uh, nou, uh, Parijs, uh, hier ben ik. Ja. En dat kan je ook heel mooi zien. Dat is een van de eerste schetsjes. vind ik eigenlijk al meteen een hoogtepunt. Ja. Uh, dan, dat heeft hij dan zelf getekend. Het is een beetje een cartoonachtige tekening. Dat hij met zijn vriend, zijn Spaanse vriend, uh, uh, Bon Soms, heet hij... Uh, uh, Dan komen ze samen in, uh, in Parijs. En dat is echt een karikatuur. Twee gekke mannetjes uh, met een pijp en een pet en een jasje. Op de achtergrond zie je de Eiffeltoren nog heel even snel. Ja. Nog, uh, nog een bruggetje over de scène. Ja. Uh, vogeltjes voor op de grond. En achter een hele mooie vrouw met een grote hoed op. Nou, dan zitten eigenlijk alle ingrediënten er al in. De vrouwen en de stad. En, de, ja. en, en, en bravoer in de zin van dat ze dachten... die wereld ook even, de wereldstad even te kunnen ja, dat, ik weet ik... ze kwamen wel voor, ze kwamen voor de wereldtentoonstelling. En waren daar, ook, daar hebben ze ook geëxposeerd. Althans heeft Picasso ja, geëxposeerd. Nou, hij was daar uitgenodigd. Het ja. was volgens mij de concrete aanleiding... dat hij naar Parijs hm? uh, wilde of moest, zou ik maar zeggen. Ja. Maar hij had al snel door dat je daar ook uh, veel kon halen. En dat is in feite wat hij gedaan heeft. En eigenlijk gaat die tentoonstelling daarover. Oh, wat haalt hij dan? Inspiraties? Uh, hij haalt alles uh, wat er uh, gebeurt om hem heen. Dus hij kijkt heel veel naar collega's. Hij raakt ook bevriend met collega's. En hij, uh, ja, hij neemt alles over wat hem interesseert. En dat is uh, ontzettend leuk om te zien. Want uh, uh, hij ziet uh, Matisse En hij maakt matisse achtige schilderijen. Hij ziet Bonnard en hij uh, en, en hij maakt uh, Bonnard-achtige schilderijen. Ja. En dat is met, een, met, met eigenlijk al die mensen die toen al vrij uh, bekend waren uh, het geval. En ja... Heel eerlijk gezegd vind ik heel vaak van die schilderijen... die Picasso dan maakt helemaal niet zo goed. Dat zijn duidelijk, die zitten dan duidelijk net onder zijn voorbeeld. Ja, we hebben gisteren samen over de tentoonstelling gelopen... En, en daar viel inderdaad op dat die, die eerste werken... Heel in de stijl van iemand anders, dat je bijna je afvraagt... Uh, heeft hij dan geen eigen stijl? Nog niet. Nou, ik denk inderdaad dat je dat kan zeggen. Hm. Dat, dat hij, hij, uh, hij zoekt en uh, ja, bijvoorbeeld... er hangt zo'n schilderij in Danseres. Dat is een ontzettend bond schilderij... Ik vind het eerlijk gezegd ook best wel zwak van vorm. Het is een beetje een poging om een soort dans dansmarieke te schilderen. Ja. Nou, ik vind het eigenlijk niet om aan te zien dat schilderij heel eerlijk gezegd. Maar het is ook wel interessant om, om te zien dat hij daar ontzettend uh, uh, uh, veel kleur gebruikt. Als je het werk van Picasso later ziet, hij is geen colorist. Mm -hmm. Dat laat hij dus ook op een gegeven moment liggen. En dat zie je gelukkig ook nog op de tentoonstelling ja. zelf. Dat hij later... Uh, die kleur tempert en eigenlijk alleen maar wat kleur gebruikt als een soort ja, warm-koud contrast of een soort evenwicht. Ja, ja, dus... En zijn schilderijen zijn dan meteen fantastisch. Dus je ziet eigenlijk de, de, de, de zoektocht van een groot talent naar zijn uiteindelijke vorm. Ja, ik denk dat hij hier denkt dat hij colorist is. Of hm. dat hij dat zei. Dat wil hij uitzoeken. Ja, ja. En, en uh, dat, dat weten wij dan later als je, als je de hele geschiedenis kent, dat dat gewoon veel minder belangrijk in Picassos werk is. Ja. De, de, de toonstelling is in meerdere delen uh, opgedeeld. De, die ontdekking van van Parijs is eigenlijk het eerste deel. Dan heb je de, de, de, de symbolist uh, later. Uh, uh, het leven van de, van de Bohemien. want dat heeft hij ook behoorlijk ge geleid met mensen als dichters, als Apollinaire en ja. zo, dat hij echt Franse vrienden gaat krijgen. Ja. En uh, dan de vernieuwing uiteindelijk. Ja, nou ja, hij, hij, hij gaat zo heel veel kunstenaars bij langs. Op Gentelijk raakt hij ook in de band van het werk van uh, Puvis de Chavannes. En daar, daar zit al een soort soberheid in. En dan laat hij die kleur wat weg en dan mm -hmm. wordt het ook meteen beter. Dan, ons, dan komt hij in die blauwe periode. Een beetje een, beetje een treurig, uh, treurige verhalen zijn dat allemaal. Dat heeft ook weer te maken met, met persoonlijke ervaringen. Dat er een vriend van hem overlijdt ja, in Parijs. Uh, zijn vriend een, die schiet zichzelf voor het hoofd. In, uh... in het bijzijn van, uh, van een heel gezelschap aan ja, tafel. Een heel ja. dramatisch verhaal. Waar Picasso trouwens niet bij was. Maar die heeft zich dat wel heel erg aangetrokken. Want hij zat toen net weer in Barcelona. Maar, um, dat, uh, dat, ja, dat, levert over, dat levert wel een prachtig werk op. Dat heet La Vie. Ja. Uh, wa wa wa waarin we die kassa zien staan... met zijn uh, vrouw, uh, althans de, de vriendin, zijn ex... die hij toen ook uh, neerprobeerde te schieten... en een oude vrouw met een kind. Uh, heel mooi, uh, symbolistisch werk... Ja. Uh, alleen, het hangt niet op de tentoonstelling. Nee, nou ja, het probleem van zo'n tentoonstelling is, het zijn allemaal, oh, inderdaad, oh, of het nou zo'n klein schetsje... zo'n kartoentje was, mm -hmm. wat ik net omschreef, ja, dat, zijn, dat komt van een museum, dat wordt gebracht met een begeleider, dat kost natuurlijk allemaal heel veel geld. Yeah. En dat zijn, uh, ja, en heel veel van die werken, zeker in particuliere handen, die worden, die worden niet graag uitgeleend. Yeah, yeah, yeah. Zeker als je dus hoort dat er 80 tentoonstellingen per jaar zijn, dan kun je als particuliere eigenaar uh, bijna constant uh, brieven beantwoorden. Vind je dat jammer dat, dat, dat dus, ja, welke tentoonstelling van Picasso je ook gaat maken... Dat, dat zal, het zal nooit echt de ultieme tentoonstelling zijn? Ja, weet ik niet. Uh, Picasso heeft zoveel gemaakt. En er zijn musea, het museum in Parijs. Daar is constant een fantastische verzameling. Ja. En het kan trouwens wel, want ik was toevallig net bij een tentoonstelling van, uh, van uh, Monet in, uh, in Parijs. Uh -huh. Nou, daar was ik echt ondersteboven van de hoeveelheid topstukken bij elkaar. Dus het bestaat nog wel, maar dat zijn peperdure tentoonstellingen. Ja, ja. Hoe werd Picasso eigenlijk door zijn collega's in, in, in, in Parijs gezien? Als, als een ja, veelbelovend mannetje al meteen? Of... Nou ja, in het begin, in de eerste jaren... bivakeerde hij vooral tussen zijn Spaanse vrienden. Want mm -hmm. dat was inderdaad zo'n schientje... zoals je dat eigenlijk altijd hebt in, ja. in grote steden. En dat slaat inderdaad in die, in die blauwe periode een beetje... Om naar Franse vrienden en dan, dan wordt hij wel een, een belangrijke figuur. En later, dat is, valt, is ook nog in deze periode van de tentoonstelling, uh, verhuist hij met zijn atelier naar, naar het beroemde Bateau Lavoir. Dat is in Montmartre en dat is ja, dan. Dan, uh, dan wordt zijn atelier eigenlijk een soort sociëteit. Dan, uh, dan komen daar uh, dichters, schrijvers. Uh, ja, het hele romantische cliché ja. is daar heel erg van toepassing. Ja. Ook prachtig om, ze hebben ook bewegende beelden van Parijs uit die tijd... met die vrouwen in lange jurken en dergelijke. Dat is de, de omgeving waarin Picasso zich begeeft. Ja, Mooi om te zien. Je kan acht minuten wegzwijmelen ja, ja. in het Parijs van uh, ja. rond de vorige ja. eeuw. Uh. Een ander uh, element wat ik heel verrassend vond... is dat Picasso ook destijds even in Nederland is geweest. Ja, in die tijd is hij... Uh, op bezoek geweest. Er was een journalist die hem in uh, Batolivar interviewen wilde. Meneer Schilperoort heette heet die? Meneer Schilpoort heette die, ja. En, uh, en, en blijkbaar is daar een uh, leuk contact ontstaan, want hij is, heeft hem uitgenodigd en hij is naar Schorl geweest. En daar heeft hij, uh, dat zijn ook wel vrij bekende schilderij, een aantal schilderijen gemaakt. Een paar tekeningen ter plekke. En later in zijn atelier heeft hij daar schilderijen van gemaakt. Onder andere van een Hollandse boerinnen. Hm. Het is een heel gek schilderij, want het is, het is, het is ontzettend cliché Holland, een platte uh, Horizon, Dijk, één boerderij, een ja. heel karig, geschraal landschap. En dan staan daar twee behoorlijk Wulpse boerinnen. met kapjes die je eigenlijk nauwelijks herkent. Want je denkt het is wel een soort Hollands kapje. Maar uh -huh. waar komt het vandaan? Nou ja, blijkbaar uit Schoorl. Of uit het brein van Picasso. En, um, er is ook, uh, en dat hangt daar ook. één naakt, uh, uh, een, een vol model, een Rubensiaans model. En dat is, dan, dan breekt hij ook met een traditie. Want in die blauwe periode zijn die modellen allemaal heel erg mager en scharminkelig. Zou je kunnen zeggen dat door de, de Wulpse uh, iets gezette de Nederlandse boerinnen... dat hij die inspiratie mee heeft genomen terug naar Parijs? Ik of? denk dat er een ontzettende breuk is gekomen in het werk van Picasso... door zijn bezoekje in Nederland. <laughs> Nee, maar het is wel zo dat hij eigenlijk vanaf dat moment... Uh, meer volle modellen uh, begeerde. Maar ja, je kan ook zeggen... Die, uh, die, die dramatische periode heeft kort geduurd. Want toen Picasso eenmaal bekend werd... Ja, dan is zijn leven natuurlijk ook een, een en al glamour en, en, uh, en rijkdom toch? Ja, ja, dan neemt hij ook afstand. Of althans, dan, dan, dan ziet hij zijn arme vroegere ik eigenlijk niet meer, hè? Uh, Nou, dat, dat, dat komt dan nauwelijks terug. Uh, hm. hij, nee, hij... hij uh, hij bewondert Van Gogh zijn leven lang. Dat wordt zelfs uh, steeds sterker naarmate hij ouder wordt. Daar schrijft hij ook meer over in die periode uh, die het Van Gogh Museum nu laat zien. Daar gebeurt het eigenlijk nauwelijks. Maar uh, hoe ouder die wordt, hoe meer die teruggrijpt op, uh, op Van Gogh. Ja, ja. We, we zien de kunstenaar zich ontwikkelen uh, naar het uh, symbolisme toe. Of meer het uh... ja. Ja, het abstracte, de latere kubistische Ja, later zeggen, het, het ja. Komt er, ja. Ja. En, en kijk, als ik heel eerlijk ben... dan hou ik natuurlijk veel meer van de periode die ontstaat na deze tentoonstelling. Mm -hmm. Maar wat het leuk is van deze tentoonstelling... dat je dus inderdaad ziet hoe, hoe een, een, een kunstenaar zich ontwikkelt... en hoe die bij zo'n uh, eigen, eigen gezicht komt... En gelukkig, op het eind van de tentoonstelling... zijn er een paar schilderijen die al heel... dat zijn echt fantastische schilderijen. Onder andere het zelfportret, wat ook uh, voor op de prachtige catalogus uh, staat. Ja, dat is echt een fantastisch schilderij. Beschrijft beschrijf het iets? Nou, het, is een, het is een heel simpel portret. Het is een beetje gestileerde man. Het is een zelfportret. Hij staat er helemaal op uh, met, uh, tot, zijn, tot zijn heupen, zeg maar. Een, een beetje, een beetje uh, uh, versimpelde vormen. Heel uh, ruimtelijk. Uh, en ook heel plat tegelijk. En dan zie je al een beetje die, die, die kubistische neigingen... in de achtergrond, heel erg lekker uh, uh, grijs uh, geschilderd. Uh, ja. in, de, in zijn witte trui die hij aan heeft, zie je de plooien... waarbij hij meer probeert om de plooien in een bepaald mooi ritme te krijgen, dan dat hij plooien imiteert. En dat is nou precies een heel fundamenteel verschil met het realisme. En, en ja, en dat is een, een fantastisch schilderij. Dan begint de, de, de, de kunstenaar Picasso zich echt te ontwikkelen. Ja, en dan, dan herken je ook dat schilderij d'Avignon. De, Le uh, Demoiselle d'Avignon. Uh, wat, wat, ja. wat meteen na uh, deze periode gemaakt wordt. Hmm. Er hangen ook al een paar voorstudies van. die uh... Ja, dat zou natuurlijk mooi zijn als, als dat er wel had gehangen. Maar ja. dat krijg je niet uit nou, de ja, New York weg, natuurlijk Dat is ook een uh, enorme... Uh, maar goed, dat, gelukkig is dat schilderij heel bekend. Dus iedereen weet welke kant het op is gegaan ja. daarna. Geslaagde tentoonstelling? Ja, eh, als, je, als je... Nou, het is vooral kunsthistorisch een heel interessante voorstelling. En ik vind zelf, als ik op een tentoonstelling... 1, 2, 3 <coughs> geniale schilderijen zie, dat dan ben ik al blij. Ja. En die heb, die heb je gezien? Een hele dag blij. Oké, okay, goed zo. Dankjewel, je wel, Sam. Um, Picasso in Parijs in het Van Gogh Museum te zien vanaf uh, 18 februari tot en met 29 mei. En voor meer Picasso kunt u naar het gemeentemuseum Den Haag, waar de tentoonstelling Ik Zoek Niet, Ik Vind te zien is tot en met 29 mei. En voor nog meer Picasso opium televisie op 22 februari. Heb jij nog een uh, cultuurtip, Sam Drukker? Ja, nou, toevallig was ik uh, twee weken geleden of één week geleden in het Dords Museum. Het Dordrechtsmuseum Museum heet het eigenlijk. Uh, dat is heel lang dicht geweest vanwege een gigantische verbouwing. En aangezien uh, wij hier in Amsterdam uh, maar gebedeeld zijn... met de musea de laatste jaren, moet je het wel uh, in Den Haag zoeken. En nu hebben we gelukkig uh, daar uh, Dordrecht bij. Prachtige eigen collectie. Uh, het museum is fantastisch verbouwd. Het is een feest om al die kleine tentoonstelling uh, rond Jan Scheffer, rond de Haagse School... rond uh, een schilderij van Robert Zandvliet... Uh, in combinatie met die grote tentoonstelling van de drie uh, founders, eigenlijk van het museum, de drie grote collectie waar het museum uh, uit ontstaan is. Mm -hmm. Nou, dat is echt. echt het, het water loopt uit je mond. Ik vind het fantastisch. Uh... Om daar, daar kan je een hele dag uh, bij daar zoeken. Het Dorst Museum. Allemaal naar Dordrecht. Dank je wel, Sam. Uh, inmiddels aangeschoven. Uh, en daar heb ik nog 54 seconden de tijd voor. Uh, Gustaf Peek, jij hebt uh, donderdag de BNG nieuwe literatuurprijs gewonnen. Groot, 15.000 euro. Plus een prachtig beeldje. Ja, prachtig. Uh, wa was je verrast? Want Er waren nog drie uh, kandidaten. Ja, daar... ik, uh, ik, was, uh, mijn hart ging door het dak. Dus uh, ik <laughs> was enorm verrast. Ja, ja, ja. Ja. Het, was, uh, het was schrikken. En daarna was ik blij. En, en, en ook enorm opgelucht. Maar uh, van tevoren had ik me eigenlijk ik al mee verzoend dat ik het niet had gewonnen. Dus de verrassing was des te groter. Ja, ja. ja. ik wil straks wel van je weten wat je met dat geld gaat doen. Oh. Wil, willen wij in Nederland altijd weten. Oh, altijd. Ik, ik noem maar noem ook nog even hoe het boek heet: Ik was Amerika. Ja, dat weet ik. Met drie uh, drie personen uh, Kun je zeggen? Ja, drie. Ja, die zweven boven de verhalen ja. uit. En ja. dan daartussendoor uh, loopt Je hoort hem meer over, straks na drie uur. AVRO. Het NOS Radio En Journaal.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 Als u geen identiteitsbewijs heeft, kan iemand anders uw stem uitleggen.